11 uur. Jobboot met de DNWS-journal. Buitenlanders die panden kopen in de grachtengordel. Dat zegt hij in het financiële dagblad. In andere grote steden, zoals Londen en New York, worden veel huizen en appartementen gekocht door vermogende Chinezen, Russen en Saoedi's. Die er vaak maar een paar weken per jaar verblijven. Het opkopen van panden door rijke buitenlanders gebeurt in Amsterdam nog niet op grote schaal. Maar het vormt, volgens Van der Laan, wel een van de grootste risico's voor de hoofdstad. Amerika stationeert vier F-22-gevechtsvliegtuigen in Duitsland. Officieel komen ze voor een NAVO-oefening half september, maar volgens het Pentagon komen ze ook naar Europa om Rusland af te schrikken. Vooral de situatie in Oekraïne baart de Amerikanen zorgen. De F-16 en de F-22 is het modernste gevechtsvliegtuig waarover Amerika beschikt. In de Oost-Duitse stad Heidenau is het vannacht rustig gebleven. Vorig weekend waren er drie avonden op rij rellen... waarbij de politie raakte met rechtsextremisten... die tegen de komst van vluchtelingen protesteerden. Daarbij vielen enkele gewonden. Voor dit weekend geldt in Heidenau een demonstratieverbod. Zo'n 180 rechtsextremisten die zich in de buurt van de vluchtelingenopvang bevonden... werden door de politie omsingeld. Ze kregen een gebiedsverbod. In de Amerikaanse staat Florida is een noodtoestand afgekondigd vanwege de tropische storm Erika. Die wordt maandag aan land verwacht. Op het Caribische eiland Dominica heeft de storm aan tenminste 20 mensen het leven gekost. 31 mensen worden nog vermist. Veel huizen, bruggen en wegen zijn verwoest. Volgens de premier is Dominica 20 jaar teruggeworpen in de tijd. De tropische storm is nu op weg naar de Dominicaanse Republiek. Het weer zonnig, alleen in het noordwesten en noorden nog wat wolken. Het wordt 21 tot 26 graden. Vanavond en vannacht trekken stevige buien vanuit het zuidwesten over het land. Morgen geregeld zon, alleen in het westen en noorden nog wolken en kans op een baar. Het is morgen drukkend warm met 24 tot 32 graden. In de avond kans op flinke buien met mogelijk onweer. Dit was het NOS. Show. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1... Amsterdam-Amersfoort voor hoeverlaken 7 kilometer. A7-Zaandam-Horen voor Aven Avenhoorn 7 kilometer door werkzaamheden. a 9 Alkmaar amstelveen voor Rotterdam Rotterpolderplein 7. A29-Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor Hellegatsplein Hellegatsplein 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, en uh, in de pauze zijn we stiekem even overgestoken van Italië naar Griekenland, zoals u hoorde. Maar ja, dat is iets waar jij natuurlijk vaak komt in Griekenland. Uh, ja, ja, en uh, we luisteren hier uh, naar uh, meneer uh, Hajidaki met uh, Tepadia to Pirea. Nou, ik vind de, jouw Grieks uh, vind ik geweldig. Uh, wij gaan uh, in het tweede uur praten met meneer Van Marion. En dan gaan wij het hebben over de adviesraad Sociaal Domein. Daarna komt Margo die uh, over kunst in openbare ruimte. En zij heeft ook het hek om de Koningsboom uh, ontworpen. Als afsluiter de historische Grand Prix weekend met Erik Weijers. Nou, het is op de boulevard al een tentoonstelling van ongeveer 100, 125 auto's die je nu al kan bekijken. En uiteraard gaan we het hebben over het rondje door het dorp vanavond. Maar eerst gaan wij het hebben over de adviesraad, sociaal domein. Meneer Van Marion, welkom. Goedemorgen. Um, er is wat verwarring over uh, de WMO Adviesraad en Adviesraad Sociaal Domein. Hoe ligt dat? De Adviesraad Sociaal Domein is nieuw omdat de wetgeving op het gebied van het sociaal welzijn vanaf 2015 veranderd is. Voorheen was de overheid, het Rijk, uh, de uitvoerder. En die uitvoering is... Uh, ...gelegd nu vanaf 2015 bij de gemeenten. In die regelgeving en in die wetgeving staat... ...dat de gemeente hun burgers... Uh, ...inspraak moet geven in het denken over de uitvoering van de sociale wetten. En de gemeente Zandvoort geeft invulling aan die opdracht... ...om de burgers inspraak te geven... ...door het instellen van een adviesraad sociaal domein... Dus dat, is, dat is het geheel. Ja. Uh, de advies uit WMO, is die vervallen of bestaat die? Die is niet weg, nee, die bestaat dus dus niet die meer. die bestaat niet meer? Nee, dat is een hele. Goed dat u dat vraagt, want uh, het hele denken achter die nieuwe wetgeving is dat voorheen er drie, vier verschillende kolommen waren, die allemaal uiterst hun best deden. Maar zoals u weet, als je drie verschillende dingen doet, dat je soms in elkaars vaarwater zit en de burger heeft daar in het verleden heel veel last van gehad... dan voldeed je aan de ene regelgeving... maar om een bepaalde reden voldeed je niet aan de andere. En nu proberen we dat integraal te doen. Daarmee bedoelen we dat we die wetten bij elkaar brengen... zodat ze elkaar niet hinderen. En daarom is er één adviesraad die het hele sociaal domein omvat. En voorheen was dat alleen zorg, welzijn en opgesplitst. U zegt die drie zuilen... Ja. Zijn nu in één sociaal domein. Wie, wie zijn er uh, vertegenwoordigd in uw adviesgroep? De gemeenteraad, de, de wethouder, burgemeester... hebben ervoor gekozen om een advertentie te plaatsen. Daarin mensen op te roepen om te solliciteren... naar een positie in die adviesraad. En heeft daarbij gezegd, je moet betrokken zijn bij het onderwerp. Je moet inwoner zijn van Zandvoort. En je moet dat doen vanuit je eigen denken en je eigen zijn. En dus niet vanuit een politieke overtuiging... en ook niet als vertegenwoordiger van een organisatie. Het gaat dus om mensen die in Zandvoort wonen... en die hebben daarop gesolliciteerd. En uiteindelijk zijn daar, heeft de gemeente ervoor gekozen... om negen leden aan te stellen en een voorzitter, dat ben ik. Die voorzitter die, die is in zoverre anders... omdat hij als er gestemd zou moeten worden over een mening... Geen stemrecht heeft. Okay. Hij mag alleen maar coördineren en afstemmen, maar mag zelf niet stemmen. Okay. <coughs> Dat dus... verschilt niet. Die procedure verschilt niet ja. zo gek veel van de WMO destijds. De, nee, daar maar... solliciteerde je ook. Ja. En was het meer uit betrokkenheid, interesse en kennis en kunde ja. uh, over allerlei onderwerpen, waardoor je mogelijk de, de positie kreeg. Ja. Dat is nog steeds hetzelfde gebeurd. Dat is zo en. en, en... Uh, er, zijn, uh, er is een WMO-raad geweest. En daarvan hebben de leden, omdat ze al heel lang in die raad zaten... gezegd dat ze niet wilden meedoen voor een plaats in die nieuwe oh, adviesraad. Dat is dus vanuit de leden van de oude raad zelf gekomen. En daarom zijn er op één na acht nieuwe mensen in die raad gekomen. Ja. Maar uh, het is dus niet zo dat iemand... Uh, een, een... ...bij een groep hoort of bij een vereniging hoort... ...dat hij daardoor erin komt. Het is een volkomen onafhankelijke Zandvoortse burger... ...die zegt, ik wil meepraten met jullie over het sociaal domein. Klopt. Hoe breed is dat? Um, wa breed. Wa waar, waar praten wij over? We praten over mensen die... Uh, ...om dat akelige woord te gebruiken... ...ervaringsdeskundigen zijn. Omdat ze door hun gezinssituatie... ...heel veel te maken hebben gehad... ...met de verschillende delen van de wetsvoorregelingen... ...om te voorzien... In, in, in zorg, te voorzien in inkomen, te voorzien in opleiding. Dus dat zijn ervaringsdeskundigen. Er zit iemand in die persoonlijk een aandoening heeft... en daardoor heel erg nadrukkelijk een beroep moet doen op zorgverlening. Er zitten mensen in en uh, een van de vorige gasten bij u... Uh, mevrouw Jouwstra, die zit daarin... en die heeft een achtergrond als, uh, als directeur van een school... met kinderen die om een of andere reden niet op een gewone school terecht mm -hmm. kunnen. Nou, daar dat, zit iemand bij die, die is jurist, die is advocaat... en die is gespecialiseerd in, in jeugdzaken, zowel ja. civiel als strafzaken. Die zit erin. Er zit een, een oud-ambtenaar van de gemeente Zandvoort in... die aan het loket heeft gewerkt, die dus de mensen kent. Die zit erin. En uh, er zit een, een heel... een oudste lid is overigens 87. Huh. Dat is meneer Ton de Vries... En die is heel erg begaan met het, met het zorgvrijwilligerswerk en verdiept zich daarin. Dus heel breed. Een heel breed uh, palet van, van leden. Ja. Um, kunt u een voorbeeld geven uh, waarover u advies gedaan hebt of gaat doen? Ah, gaan doen. Uh, we zijn, uh, we zijn uh, afgelopen ja, er, dinsdag... Er komt natuurlijk heel veel op het pad. Ja, afgelopen dinsdag zijn we, zijn we officieel geïnstalleerd door de wethouder Fluis. Uh, uh, uh, wat, wat, wat er gebeurt is dit. De, uh, de gemeente wil een nieuwe regeling op het, in het sociaal domein invoeren. Wil een beleidsmaatregel nemen. Daar wordt een, uh, een uh, gedachte over ontwikkeld. En die, uh, die gedachte wordt neergelegd ja. bij de adviesraad. Ja. Dat is gevraagd advies. Daar geeft de adviesraad een mening over. Bijvoorbeeld armoedebeleid. Dat is uh, bijvoorbeeld uh, groepsvervoer. Dat zijn onderwerpen die nu spelen en die komen. En zo is er een, uh, een, een, een, nu net een, uh, een, een beleidsstuk afgegeven... over de veranderingen, de veranderingen in zowel de manier waarop de burger deelneemt... aan de hulpverlening als wat de overheid, gemeente, aan hulpverlening biedt. Dat is transformatie. Dat is een overgang naar ja. een nieuwe situatie. Daar is het eerste keer dat wij een, een, een adviesje uit hebben gebracht. Wij moeten nog opgeleid worden. Het is een hele nieuwe wet. En wij worden daarin ingewerkt. Mm -hmm. dus afgelopen dinsdag zijn vier onderwerpen zijn ons uitgelegd. En zo moeten we kennis hebben. We spiegelen ons en we leunen tegen Haarlem aan. En dat is niet zomaar. Nee. Uh, u weet misschien dat... Uh, uh, de het ambtelijk apparaat... in het gebied van het welzijn... de ambtenaren van Zandvoort... naar Haarlem zijn gegaan. Ja. Dus in Haarlem... wordt uitvoering gegeven... aan wat de... politieke leiding... in Zandvoort ja. vindt. Ja. Uh, dat kan dus iets anders zijn... dan... ...de politieke leiding, dus de gemeenteraad... ...in Haarlem ja. vindt. Ja. Nou, Haarlem heeft wel al twee jaar... ...een zogenaamde participatieraad. Een andere naam... ...voor een club die hetzelfde doet... ...als de adviesraad Sociaal Domein. En die, die participatieraad... ...die is al helemaal opgeleid. En die heeft in het voortraject... ...ook al wat advies uitgegeven... ...over dingen die ha Zandvoort aangaan. Ja. En, en, en kan dat niet een beetje wringen... Gemeenteraad Haarlem, gemeenteraad Zandvoort. Ander, wat verschillen in beleid. En dan krijg je twee adviescolleges die, daar, die sterk tegen elkaar aanleunen. Nee, het, het, het gaat in overleg. Het zijn nuanceverschillen. Oké. Okay. Je, als je voorzieningen treft om mensen financieel te ondersteunen... omdat die om een reden niet in hun eigen inkomen voorzien, kunnen voorzien... Daar kan je zeggen van, nou wij, wij stellen geld ter beschikking, uh, we betalen dat, dat komt uit de Participatiewet ja. en we, wij eisen niks terug. Ja. Of we gedogen dat ze. Ja. Dat is een beetje het beleid in, in Haarlem. In Zandvoort stelt de gemeenteraad zich anders op: die zegt van, nou wij vinden dat je, als je dat van, van de gemeenschap krijgt, dat je er ook wat tegenover mag stellen. Ja. Met andere woorden. ...dan vinden wij dat we een beroep op, moet, op je moeten doen als het gaat om vrijwilligerswerk... ...om, om dingen voor ouderen of, of voor andere inzet. Nou, dat, is, dat is een zo'n nuanceverschil. De, de, de, de, de uitvoering en hoe je het doet is toch, wel be, wordt wel bepaald door de samenstelling van je bevolking. En Zandvoort heeft een, een, als totaal een andere samenstelling... Ja. aan mensen dan Haarlem. Ja. En dat betekent dat die regeltjes... die je zoveel mogelijk naar de burger toe wil schrijven... zullen verschillen. Ja. Ja. U, uh, uw college uh, verschaft advies... gevraagd en ongevraagd, mag ik aannemen, beide... Ja ongevraagd ook ja ja ja en dat is de aan dat... wie Wij geven dat aan de wethouder en aan het dus niet aan de gemeenteraad maar aan de wethouder okay, en de politieke beslissing is niet bij ons wij geven geen politiek advies nee nee wij nee. geven gewoon een advies op basis van wat wij uit de samenleving krijgen ja en daarom zullen de leden onze website moet nog komen en er komt een facebookpagina al die hedendaagse dingen ja. uh, de leden lachten erg toen ze dat vroegen en ik uh, nou licht verward keken of over Twitter ja. en zo. in ieder geval moet dat nu maar daar zullen ze ons kunnen vinden en uh, uh, hoewel wij niet aan gevalsbehandeling doen nee. het is dus niet zo dat als iemand naar een van de leden komt en zegt neem mijn geval nou, kan je daar wat aan doen dan is het antwoord nee. nee maar als nou acht of negen mensen met eenzelfde soort vraag of klacht naar een lid van de adviesraad komen dan kan dat lid in onze raad zeggen van moet je nou eens luisteren er zijn zoveel mensen bij me gekomen. En die mensen die, die komen met eenzelfde probleem. Wij als raad moeten er naar kijken. Of dat iets is waar we wat aan kunnen ja. doen. En dan adviseren we. Adviseren. Hè? Ja, maar na het college. Niet naar raadsleden nee, toe. Nee. Absoluut of fracties niet. van nee, de raad. Nee. nee. Okay. Het is echt. En dat is heel belangrijk dat u dat vraagt. Want het is apolitiek. En je kan in de... Er is een hoeveelheid geld voor Zandvoort. Er moet van alles mee worden gedaan. Uh, de, da, daar moet uh, de verlichting van worden betaald. Het onderhoud van de straat. Al, al de dingen die u kunt bedenken om Zandvoort als, als gemeenschap te houden. En ja, dat, daar moet je in kiezen. Ja. En dan kan je, dat, je kan niet al het geld geven aan zorg. Je kan niet al het geld geven aan pure armoedebestrijding. En daar zijn keuzes. Ja. En dat gaat uit van opvattingen. En dat zijn vaak politieke ja. opvattingen. Maar dat is ja. ons pak. Nee? Ja, dan kan de raad natuurlijk het college opdracht geven advies te vragen over een bepaalde zaak aan u. En dan komt dat dan toch weer uit die raad vandaan. Maar oké, okay, goed, dat is een, dat een, een, een goede politieke weg. Dat is gevraagd advies. U doet ook ongevraagd advies. In beide gevallen is mogelijk. Uh, het college hoeft daar niks mee, maar kan er wel wat mee. Klopt. Ja. Uh, maar ik hoorde u in het begin zeggen, uh, wij moeten nog opgeleid worden. Ja. Hoe Het doe is, je dat met sociaal uh, domein? Krijg je inzicht in de papieren of in de wetgeving? In de wetgeving. In de wetgeving. In de wetgeving. Puur in de wet. In de, in hoe, de, hoe, de, hoe de wet, hoe die, uh, hoe die uitgelegd moet hmm. worden. Uh, wat, uh, uh, op welke manier je, uh, hoewel er een, een strakke wet is, toch individu kan individualiseren. Hoe je kan, kan accepteren dat een bepaalde situatie een oplossing vereist... Waarbij een beetje wrijving is met een ander deeltje van wetgeving in het sociaal domein. Maar vooral de kennis. Wat, wat, waar kan je als adviesraad je wel mee bemoeien en waarmee niet? En als het gaat om, om bepaalde vormen van zorgverlening, om bepaalde vormen van uh, uh, financiering of dingen. Dan, uh, dan ligt die rol nog steeds bij de centrale overheid. En daar heb je als adviesraad niks mee nee, van nee. doen. Nee. Dus er wordt nog wel een gedegen wetskennis verwacht. Die moet opgebouwd worden, ja. ja maar geef ook uw werkterrein aan. In ja. feite, de ja. begrenzingen. Absoluut, absoluut. Ja. Je, je, je moet je beperken tot die dingen en je moet je steeds realiseren dat het gaat om zaken waar de, de gemeente de uitvoerder van is. De bedenker en de uitvoerder. De vergaderingen van de WMO-raad waren openbaar. Hoe zit dat met de adviesraad? Deze ook. En u krijgt zelfs koffie. Nou, dat is wel een <laughs> hele... Maar die, die wordt dus gewoon ook aangekondigd zoals die alle Die staat andere. in het Zandvoort. Ja? Dus de eerste vergadering heeft ook in de afgelopen, niet van nu, maar van vorige week gestaan. En mensen zijn van harte welkom. Uh, we, zullen een, uh, we zullen dan de gasten die komen uitleggen op welke manier zij hun vragen kunnen stellen. Dus er is ook een discussie mogelijk. Dat is, uh, ja, dan krijg je dan niet heel veel mensen... die dan toch wat gaan zeggen. Ja, daar, daar hebben ze een voorzitter voor nodig... die zegt van, ja. en nu jij niet. En of, of u niet. Die, die tikt dat af. Ja. Um, dat, dat is de rol van de voorzitter. Wat is jullie uh, frequentie van... Uh, uh, tien praten? keer per jaar uh, officieel. Regulier. Uh, regulier. En daartussendoor steeds als er... Uh, voor bepaalde uh, gevraagde adviezen... een, een, een uh, meningsvorming ja. nodig is. U moet zich voorstellen dat we op termijn... Niet met alle negen leden hetzelfde onderwerp pakken. We zullen dat met aandachtsgebieden doen. Dan uh, wordt er een advies gevraagd. Die leden moeten met elkaar praten. Of met, ook met Haarlem overleggen. Ook met de ambtenaren overleggen. En dat valt buiten die tien keer. Okay. Het is best nog wel een, uh, een, een, een, een druk leven uh, ja. als je daarin zit. Ja. Het doet, doet echt een beroep. Veel lezen, veel studeren. Ja, veel lezen. Ja. Ja. En, en open oren hebben en bereid zijn te praten en steeds duidelijk te zeggen van... ja, je kan ons benaderen, maar gevalsbehandeling doen we niet. We kunnen wel kijken voor je. De benadering die, uh, die gaat dan binnenkort via de, uh, de sociale media. Uh, gaan jullie dat bekendstellen in de Krant Ja, dat, dat, uh, dat komt. Want ik uh, neem aan dat het nu nog geen naam heeft. Nee, nee, nee nog niet. Dat is, uh, afgelopen dinsdag hebben we definitief ja gezegd... tegen uh, de vraag van twee leden om een uh, uh, Facebook-account aan te kunnen maken. Dat komt. En er komt een Twitter-account. dat komt, En uh, er komt een, uh, een website voor mensen die dat niet doen. Maar we zijn ons erg bewust dat er ouderen zijn... nog ouderen... die, uh, die uh, niks met, uh, met, met internet en dat soort dingen hebben. En daar, daar zullen we toch een andere manier moeten vinden... om, om uitleg te geven en bekend te maken dat er mensen zijn waar naar wie ze toe kunnen... en om te laten nagaan of het een algemeen probleem is of niet. Dus niet alleen de hedendaagse sociale media. Nee, wat we wel zien is dat mensen de uh, pagina van de gemeente lezen. Dus daar zou dat keurig in, uh, in ja. opgenomen kunnen worden. Ja, daar staat het ook in. Daar ja. komt het ook op. Ja, absoluut. Goed, u gaat uh, starten. Ja, Daar komt het op neer. Ja. Fijn dat u bij ons was uh, om om het een en ander uit te leggen. Ik denk dat het goed duidelijk is wat u gaat doen. Een enorme taak. Wij wensen u in ieder geval uh, veel succes daarbij. Hartelijk dank dat u uh, dit hier hebt willen doen... zodat okay. daar nu al wat bekendheid over is. Hartelijk goed. dank. Graag. Dank u wel. Goed. Nou, bij van, de Grie de rad... van Griekenland naar. Ja, bij de radio kan alles. We gaan in Griekenland meteen doen naar Spanje. Dat is nog een zwem. <laughs> Waar heel veel Nederlanders gaan, Meccano, Higo de la luna. Luna hasta el amanecer, llorando pedía al llegar el día de exposar un... ...in Spanje met uh, Meccano... ...Hijo de la Luna... ...maar we gaan eerst even in Zandvoort... Uh, ...praten over kunst. Uh, ja. Ben, daar weet je alles van. Jij bent zo'n kunstenmaker. Een kunstenmaker misschien wel. En uh, <laughs> kunst kijk ik graag naar. En uh, daar gaan we het zo even over hebben. We willen eerst nog even mededelen dat we op het strand zitten... ...bij uh, Talassa. En daar worden handtekeningen ingezameld... Uh, niet tegen de windmolens, maar om de windmolens te verzetten. Dat moet heel duidelijk zijn. En liefst naar mij ver. Op het ogenblik zit Anita uh, Molenaar op de paal. En ze heeft al wat fans hier, want er blijven mensen omheen lopen. Maar dan terug naar de kunst in Zandvoort. Uh, Margot Bergman, welkom. Uh, wereldberoemd in Zandvoort en daarbuiten. Zeker in Zandvoort, maar door het Koningshek ook in heel Nederland. Uh, dat is alweer een tijdje geleden, hè? Ja, het, het, het ontwerp? De, de troonswisseling is een tijdje geleden. Het ontwerp ligt nog twee jaar daarvoor. En, um, maar het, het grappige is dat het nog steeds doorloopt. Tot 2018 zijn er... Uh, nou ja, eigenlijk elke maand, elke twee maanden... is er wel een gemeente die zegt... Ja, wij willen... Ook nog meedoen in de periode van de troonswisseling. In het buitenland zelfs. Ook in het buitenland, ja. In Duitsland staan er inmiddels ook twee. Uh, ja Je hebt daar ook oranje ja, ja. plaatsen. Dus uh, ja, nou, het is een mooi, ja, geweldig opdracht natuurlijk. Die, die opdracht is begonnen met ontwerpen mooi kronisch. Dat heb je mooi gedaan. En dan zeggen een aantal gemeentes van uh, ik wil ook zo'n hek. Ja, de opdracht was uh, gegeven door de Oranjebond en de Boomfeestdag. Uh, die hadden bedacht dat er een uh, koningslinder geplant moest worden... En uh, nou ja, Dat is uh, in elke gemeente in Nederland gebeurd. Maar in de periode van de troonswisseling was het, zoals iedereen weet, een behoorlijk crisis. En uh, sommige gemeenten hebben gewoon wat langer gespaard om uh, ja, het als en op te doen. En dat komt in 2018 bij het eerste lustrum van Willem-Alexander. Willem is de bedoeling dat er een boek uitgegeven wordt. Dat wordt gemaakt ook door de Oranjebond. En, um, en uh, een aantal mensen zeg maar, om het Koningshuis heen. En uh, daarin staan dan al die gemeentes genoemd. Hoeveel gemeentes hebben ze, Nek? Ja, nu 45 al. Nou, dat, dat is vindt echt vindt uh, dat heel, heel leuk. erg leuk. Dat ja. wordt massaproductie. Uh, zo ja, dat, was, de, ja dat, dat is ook heel raar. Want in mijn werk maak ik meestal één opdracht voor één plek. Ja, ja. En meestal ook hele grote beelden, zeg maar. Uh, in tunnels en dan pleinen. En dit was eigenlijk de allerkleinste opdracht. Want het is ja. maar twee meter doorsneden. Ja. Maar het is wel, heeft wel de grootste impact. Want het staat overal in Nederland en ook in Duitsland, inderdaad. Ja, het is wel uh, mooi hoor. Je, je zult een soort overeenkomst moeten maken met een productiebedrijf. Want neem aan dat je ze niet zelf staat te maken. Uh, ik heb uh, zeg maar het ontwerp zelf ja, gemaakt. Ja, en zelf uh, gezocht naar gieterijen. Ja. En uh, in Nederland lukte dat niet om zo'n grote productie te maken. Ja. En toen ben ik uiteindelijk in Italië terechtgekomen. Okay. En daar heb ik de mal gemaakt. En zij hebben veel. Verder. Zij zorgen voor als ik zeg van nou ja, ja dan moeten er weer vijf of zo komen. Dan maken zij ze in orde. Dan ga ik ze controleren of ze het allemaal netjes gedaan hebben. Dat is helemaal niet fout in Italië. Want nee, ik wil lekker daar naartoe. Dus liefst ja. voor elke gemeente ga jij heen en weer. Nou, dat niet hoor. Maar, uh, maar uh, ik ben er graag. En het zijn, het zijn hele goede... Ja, je, je merkt, het zijn gewoon uh, mensen die met liefde hun werk doen. En voor Italië als lid van de Europese Unie... Uh, waar werkgelegenheid heel erg uh, slecht gaat... is het... Uh, ja pakken zij dit, deze opdracht ook graag met beide handen aan. Maar bij, uh, bij het allereerste hek ben je bij het hele proces gebleven? Ja, ja, ja, absoluut. Ja, ik ben wat dat betreft uh, in de goede zin van het woord een control freak. Uiteindelijk staat mijn naam eronder en ik wil ja. gewoon dat het perfect gedaan wordt. Daarnaast hou ik ontzettend van techniek. Dus ik wil ook zien dat iets duurzaam is en dat het makkelijk te onderhouden is. En uh, nou ja, dat soort dingen. Ja. Het hek is uh, dus al redelijk te bewonderen in Zandvoort en uh, 44 andere uh, dorpen. Maar uh, we hebben het ook een beetje hebben over kunst in het openbaar. Dus Waar zet je dingen neer, hoe doe je dat? Uh, sta jij veel openbaar? Ja, eigenlijk alleen maar. Alleen maar? Ja, ik heb uh, uh, ik denk nu zo'n beetje 35 echt grote opdrachten. 35 echt grote opdrachten in de openbare ruimte gedaan. En um, ja, dat varieert bijvoorbeeld van uh, opdrachten van Rijkswaterstaat uh, bij Blijswijk, onder andere. Of bij de, als je langs de A12, A13 van uh, Den Haag naar uh, Rotterdam rijdt, bij Delft, de afrit waar die Ikea is. Nou, daar staan iets van 20 beelden. Um, bij Amsterdam Arena staan 16 beelden van 4,5 meter hoog, die je een soort begeleiden langs de weg. Uh, grote tunnels voor de btu route heb ik er zeven gedaan. En, nou ja, dat zijn eigenlijk wel allemaal enorme, ja, met, waar ik samenwerk met een vast team mensen... ...die uh, nou, bijvoorbeeld de sterkteberekeningen van de beelden doen, uh, nou, vaste koter, vaste snijder. Uh, nou ja, eigenlijk wel een heel, heel bijzonder clubje mensen zo langzamerhand om me heen verzamelen. Ja, het lijkt er net of je uh, van kunstenaar overgaat naar projectmanager. Dat is ook in zekere zin uh, wel. Hè? Je vroeg net van, ben je bij het hele project aanwezig? Ja, dat hoort bij mijn, uh, ja, bij mijn uh, plezier om het ook zo. Te kunnen afleveren voor mijn opdrachtgever hmm. als dat ik het bedacht heb. Ja. ja, en dat vind ik dan prettig, dat ik werk met mensen die ik ken, die weten wat ik eis en, ja. en ook dat het er dan daadwerkelijk zo staat en ook nog na tien jaar. Ja, ja, nee, dat is het, <laughs> ja. Ja. Ja, Ik vind dat wel heel, uh, heel goed, want dan ja. ben je ook eigenlijk. Je kan wel ergens een ontwerp neer gooien ja. en dan zie je het over twee jaar wel, maar nu zie je het. het, het uiteindelijk is het jouw kunst. Ja, en het leuke is natuurlijk, dan werk ik samen met uh, ja, bijvoorbeeld een, een grote scheepsbouwbedrijf uh, waar mijn beelden worden gemaakt. Daar worden normaal uh, ja, dingen voor boren eilanden gemaakt en dan zweeft er in één keer weer een beeld tussendoor. Ik... Dan zweeft er in één keer weer een beeld tussendoor van uh, een eenhoorn of een vogel of zo. En dan in, ja, in heb je daar al. enorm plezier in. Ja, ja. Ja, ja. Werken alleen in staal? Nee, ik ook heb... andere. Ja, ik ben, nou, nu, nu ben ik bezig met een uh, balustrade in, uh, in Brons. Die komt hier in Zandvoort te staan trouwens. Een privéopdracht in een huis op de boulevard. Echt heel erg mooi. Daarvoor heb ik wieren verzameld uh, van het strand. En dat was mijn inspiratiebron. Dus dat is, uh, daar heb ik eigenlijk een heel mooi ja hekwerk van gemaakt. En het is net uh, klaar, dat wordt 10 september, wordt dat geplaatst. Uh, maar ook in tegels of in schilderwerk. Of in, uh, ja, het, het is maar net wat. De, kijk, okay. publieke ruimte eist eigenlijk altijd materialen die heel duurzaam zijn. Maar als dat niet hoeft, dan werk ik net zo lief gewoon in textiel, omdat het heel zacht is en aaibaar. En ja, dat spreekt het dan poëtisch meer tot je verbeelding. Ja, je zou zeggen inderdaad, als je naar jou luistert, is het is allemaal 3D. Hè? Ja, overwegend wel. Maar je praat, je zegt textiel. En dan kom je een beetje in de 2D. Uh... Ik heb hier een plaatje bij me van ja. een grote tapijt. Wat ik ja. naar aanleiding van een zeewier heb gemaakt. En dan zie je ja. zelfs in het textiel probeer ik toch die drie dimensionaliteit. Ja, met... of... Toen ik ja. die foto Relief. zag, dacht ik het ligt erbovenop. Ja. Ja, ja ook, ook aan de foto. Ja. Oh ja, ja. Maar ja, dat... het, is dus, het is dus ingeweven in een tapijt. Ja. Maar de view is toch 3D. Ja, ja. ja. ja het is een hogere pol, ja. mag ik aannemen. Dus. Ja, het is een heel... Het is een... Uh, die, de, de, de, de tapijten die gemaakt worden, die zijn uh, zeg maar tot een centimeter of vijf dik. En dan kan je ook echt met je vingers zo ingaan. In weet ja, je wel. Ja. Want ik denk dat het een herinnering is aan de jaren zeventig. Dat mijn ouders vroeger zo'n ja. hoogpolig tapijt ja, ja, ja, ja. hadden. Dat het lekker was om daar, ja. uh, daarin te gaan met je vingers. Ja. ja, maar als je dat moet doen, dan moet je met een scheerapparaat bezig of een schaar. Nee, nee, nee. Dat zijn uh, zeg maar hele grote uh, jute uh, bespanningen yeah. waar deze draden ingeschoten worden. Okay. En ik doe gedeelte zelf. En gedeelte doe ik dan oh. samen met de assistent. En op een gegeven moment neemt de assistent mijn tekening hangt ernaast, toch waren grote. En die neemt het uh, ja, over. En dan kom ik weer kijken en dan hebben we het erover of het goed is of niet goed is. Ja. En, dan... en zo kan ik een aantal dingen, een hoop, uh, een hoop dingen maken ja. per jaar. En dat vind ik ook heel leuk. Kijk, sommige ja. mensen zijn gewoon uitermate goed in produceren. Ja, nou, de productiemaatschappij Bergman die produceert wel, want het is ook leuk om dat zo te horen, dat je met die projecten bezig bent, dat je er heel veel mensen erbij betrekt. Ja, ja. En ik denk dat dat heel sterk is in de uitvoering van het werk. Ja. Meer mensen denken erover na. Ja, dankjewel. Maar je houdt wel de, de, de, ja, de nou ja, uiteindelijke handtekening. vorige week bijvoorbeeld, dat, dat bronzen, die bronzen balustrade was gegoten en, en zeg maar afges, uh, afgeslepen of geslepen, ja. Uh, geschuurd. Ja, dat schuurwerk, dat is natuurlijk uh, ja, wel meditatief interessant ofzo, maar het, het mooie is het uiteindelijk de vormgeving in de hmm. kleur. En dan ben ik, uit, ben ik een week bezig om de juiste, ja, dat heet patinering, ja. om de juiste huid aan het brons te geven. Als je aan een bronzen beeld denkt, denk je meestal aan een Groen beeld of een zwart beeld oh, of zo. Aangeslagen beeld. Maar ik wilde heel graag dat het bijna de. Bijna het, het, het groenig, houtachtig, zandachtige van het, van, het, uh, van het zee, wie je ja. liet zien. Ja, en dan moet ik dan uitvinden, ja. weet je wel. Dat, kan, het, dat, je dat wil ik ook niet opdragen ja. aan iemand anders. Ik vind het wel grappig. Natuurlijk, je bent creatief. Je ben daarvoor bent kunstenaar. Maar je, je moet ook technisch zijn om effecten te kunnen bereiken. Wat je zegt, de patina van een bepaald metaal. Hoe bereik ik dat? Misschien wel met een beetje azijn erover gooien. of weet is al petersuur in dit geval. Dat soort het is nog gevaarlijk ook. Ja. Ja, ja. Ja. Um, waar kunnen mensen jouw werk bewonderen? Heb je een eigen website dat mensen kunnen kijken? Ja, ik heb een website. Uh, dat is www.margoberkman.nl uh, Daarnaast heb ik een schitterend fijn atelier. Dat zit in het station van Zandvoort. En uh, ja, ik ben daar aan het werk. Dus als mensen mijn werk uh, willen bewonderen of een afspraak met, met mij willen maken. Dan vind ik het fijn als iemand even gewoon mailt of even belt. Het nummer staat op mijn website. En um, ja, verder in de, in de openbare ruimte kun je ja, op heel ja, veel plekken mijn werk bronnen. Ja. Dus uh, ja, ga zou ik zeggen, kijk eens op die website en dan uh, kan je het nog, nog even herhalen ja. aan elkaar met kleine letters www.margobergman.nl en, en Bergman maar... is met een K. Bergman, ja. niet Bergman. Oké. Okay. Kijk, ja, kijk, dat is een goede correctie. Want anders zit je op de verkeerde website. Op de verkeerde website. <laughs> ja. Nou, dan googelen we je naam en dan vinden we je zeewaardig. Oh, ja, ja, ja. Ontzettend bedankt voor je komst. Uh, helaas kunnen de luisteraars dit niet zien. Maar er liggen prachtige pra vinswerken. Uh, ik zou inderdaad kijken eens even op de website. En uh, geniet daarvan. Ja, ja en ik uh, ja, binnenkort wellicht uh, als het project verder uh, van start gaat. Uh, de entree in Zandvoort te komen. ...op de Daarvoor is dan mij gevraagd... ...om daar een visie op te ontwikkelen... ...en dat heb ik laten zien. en Dat werd zeer enthousiast ontvangen. We gaan het zien. Precies. Dankjewel. Dank jullie wel voor het gesprek. We zijn bijna aan het einde van het programma... ...en nog één onderwerp... ...en ook de reis. We gaan naar het noorden toe vanuit Spanje. Naar Frankrijk natuurlijk. l'été indien.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 en l'on s'aimera encore Lorsque l'amour sera mort Toute la vie Sera pareille à ce matin Aux couleurs De l'été Ja, dat is lete indien ja, oftewel uh, Indian Summer. En, uh, daar hoppen wij ook op in Zandvoort, uh, zometeen september, oktober. M mooi ik, najaar. Ik had van jou eigenlijk al wat racegeluiden verwacht nu. Nee, die uh, zitten tegenover ons, hè? Tegenover ja. ons zitten... Uh, vol racegeluiden. <laughs> <Ja. laughs> tegenover ons Erik Wijers van het circuitpark Zandvoort. Uh, welkom, goedemorgen. Goedemorgen. Um, ik stond vanmorgen op en toen had ik voor jou al een mailtje te pakken, dus je was al heel vroeg bezig. Ja, dat klopt. Uh, nou, niet alleen ik hoor, ook uh, al mijn collega's, al uh, vrijwillige officials uh, die actief zijn. Uh, al uh, mensen die op de parkeerplaatsen staan, uh, catering. Nou, het was bij ons om zes uur vanochtend al een hele drukke bedoeling. Maar ja, om achter ging ook de eerste race verstarten, dus dat ja. was het wel. De ja. um, uh, uh, historische Grand Prix is een beetje, niet stilletjes, maar is begonnen een aantal jaar geleden. En, bescheiden, uh, wat... vrij bescheiden. Ja, maar, wat, ja. Ja, maar dus zo mag je dat ook weer niet noemen. We hadden wel de insteek met dit evenement om het echt goed neer te zetten. Ja. Om er echt ja. een mooi evenement van te maken. Omdat we ons realiseren dat we ja, met die historie van het circuit in Zandvoort en al die auto's die rondrijden over de hele wereld. Dat we die hier naartoe moeten halen en dat we daar echt, echt iets moois van konden maken. En het is eigenlijk vanaf het eerst heel goed uitgepakt. Nu de vierde editie. En ja, het is echt een genot als je op het circuit loopt. Alles ziet er perfect uit. Echt prachtige auto's. Er komen echt overal vandaan. Uh, maar ook uh, heel veel standhouders. Uh, we hebben een aantal mooie sponsoren. We hebben dit jaar voor het eerst BMW Classic als, uh, als uh, partner van, uh, van, de, van het evenement. BMW Classic is de klassieke afdeling van BMW. Oh ja? En die hebben tien prachtige, echt originele raceauto's meegenomen. Zoals een BMW M1 Procar een Le Mans auto waarmee ze in 1999 de 24 uur van Le Mans hebben gewonnen uh, tourwagens uit de jaren 80 en 90 en uh, Formule 2's en ook heel veel al zitten daar de originele rijders zoals Mark Zurer, uh, Leopold van Bayern, uh, Johnny Cicotto maar ook uh, Jan Lammers en Van uh, Hezemans rijden met auto's in de rond. Het is dus echt een feest. De dus die u... auto's, die, die, die, sorry, die, auto's die, die gaan ook echt uh, racen ja. die classics ja. met de uh, betreffende rijders ja. daarvan. Ja. Um, je bent vanmorgen al om 8 uur begonnen met de eerste race. Het is eigenlijk... Ik was van de week even op het circuit en toen was er nog niemand. En de dag daarna kwam ik en toen was het helemaal volgebouwd. Ja. Is het zo booming? Want ja, nou ja, weet je, het, het, het evenement slaat zo aan dat ja, mensen die een keer geweest zijn komen terug en nemen andere mensen weer mee. Dat blijkt gewoon. Hè. Het is vanochtend om, om half tien was er al één grote stroom bezoekers het terrein op. En het leuke van dit evenement is eigenlijk dat we vandaag, eigenlijk een, een, of morgen, een spiegeling van het programma van vandaag hebben. Dus je kan ook rustig een dag kiezen wanneer je wil komen. Het is niet alleen maar op die zondag geconcentreerd. En ja, er zijn ook heel veel mensen die gaan, komen drie dagen om te genieten. Hoor. Ja. Die zijn niet uitgekeken in één dag. Nou ja, om daar over dag 1 en dag 2 en dag 3 te hebben, die, uh, die zijn opgezet. Um, het is opgezet als de historische Grand Prix. Hè. Daar uh, zijn we begonnen. Toen riep iemand, het zou hartstikke leuk zijn als die autootjes een keer door het dorp heen uh, zouden rijden. Het is nu een vast onderdeel van het programma ja. geworden. Je ziet dat het hartstikke druk wordt. Um, toen riep iemand dit jaar van het is ook hartstikke leuk als je vuurwerk maakt. Ja, dus het duidt wel ja, aardig uit. Het, het wordt inderdaad, wat dat betreft, steeds groter. En dat is, uh, dat is ook de bedoeling. Kijk, wij willen, uh, eigenlijk, mijn doelstelling met, met het evenement is dat over, nou, zeg maar binnen nu, vier, vijf jaar, dat zo'n hele weekend dat Sanford alleen maar met, uit klassieke auto's bestaat bij wijze van spreken. Eh, we zijn nu voorzichtig begonnen met uh, klassieke parking hier op de, ja. de boulevarden van Vauzje. Nou, Dat ziet er ook al hartstikke leuk uit. Het zijn toch zo'n 150 klassieke auto's vandaag. Nou, dat moet er, er meer worden. Eh, en dat moet zich uitbreiden als een vlek over het dorp. En natuurlijk de parade is de onderdeel van het vuurwerk. Ja. Is de maar we kunnen nog veel meer dingen bedenken eh, waardoor we dit evenement nog veel groter kunnen maken. Je zegt het al, op de boulevard staan nu zo'n 100, 150 auto's. En dat moet zich dan gaan verspreiden door het dorp. Ik kan me voorstellen dat mensen die uh, na het evenement komen met een classic car, dit zien en volgend ja. jaar zeggen van dat wil ik ook. Ja, klopt. Nee, dat is het. Dat slaat aan. En we merkten nu al uh, dat, uh, dat er ook al spontaan mensen kwamen aanrijden uh, die hun auto wilden parkeren. En uh, ja, dat, dat, dat gaat alleen maar meer worden. Ik ja. zeker. Het uh, programma even doornemen, uh, gisteren is geweest, racedag 1, de Hall of Fame uh, van Bieraad wat dat is in het museum, die hebben jullie ook geopend. Ja. ja. Mooie tentoonstelling, uh, bleek hem al raceplan, het gaat op het Badhuisplein En wat gaat hij doen? Nou, die zet daar een aantal auto's uit zijn uh, stal neer, waarmee, uh, waarmee ook heel vaak op de wieg gereden wordt, ook een paar klassieke auto's staan daar. Dus die kunnen mensen komen kijken. Er staan ook grid bij bij. Dus kunnen mensen mee op de foto als ze dat willen. Ja, en dat is nu ook het leuke van mij. Ook in combinatie met die classic parking. Dat je eigenlijk ook hier in het dorp alweer een evenementje op zich hebt. Wat toch aan het CPI gerelateerd is. Nou dat klopt. Ik liep hier ook heen over de boulevard. En er zijn dus echt mensen die om die auto's al gaan kijken. Dus ja. het is een evenement binnen het evenement. Nou dan hebben we vanavond de Rijdersparade. Um, die begint officieel om half acht. Er staat overal gepubliceerd om zeven uur. maar Laten we dat even ja, corrigeren. Het even ja, ja. Kijk, uh, om zeven uur dan worden alle auto's op de schrie verzameld. Ja. En dan gaan we zo'n beetje, nou ja... Uh, half acht erom, ja, tegen zullen echt de eerste auto's het dorp inkomen. Uh, dus dat is, dat is wel belangrijk, maar goed, uh, ik denk dat het gezellig genoeg is in het dorp en dat uh, mensen die er misschien om 7 uur staan dat niet erg zullen vinden. vinden, het is lekker weer. weer, er is muziek, er is uh, volop ja, te eten en te drinken. Dus. Precies, want uh, voor de Rijdersparade, ik geloof dat om 5 uur de muziek al een beetje start en om 8 uur is dan het echte uh, muziekfestival. Ja. Tijdens, uh, de rijde, voor de Rijdersparade wordt er door een speaker van het circuit al het een en ander verteld. Ja. Is er na de parade nog interviews met de rijders? Ja, ook dat inderdaad. Uh, er zullen een aantal bekende coureurs uh, zullen, zullen naar het bordes van het gemeentehuis komen. En daar zullen ze worden geïnterviewd. De burgemeester is er ook bij aanwezig. En, uh, dus ja, dat is ook gewoon heel leuk. De mensen, die, dus die, mensen ook, uh, die coureurs willen zien, misschien een handtekening vragen, kunnen daar ook prima terecht. Leuke uh, meet and greet. Uh, het festival begint dan om 8 uur. Dan blijven de auto's staan in de Haltestraat en uh, Kerkplein-Kerkstraat. Um, dat gaat gefaseerd weer weg als men terug wil naar het circuit. Dan vuurwerk. Ja. Aangeboden door? De Hark. De Historische Outerren Club. De, onze mede-organisator van het, van het evenement. We bestaan 40 jaar uh, dit jaar. Dus ter gelegenheid daarvan hebben zij, uh, bieden zij het vuurwerk aan. En ik denk dat het hartstikke leuk is. Want het is natuurlijk ook een traditie die er vroeger ook met de Formule 1 is al vervast, Dat er al een groot vuurwerk was op zaterdag. afsluiting ja. Uh, ja, uh, ja, ja, ja. van het seizoen zo'n beetje. Ja, nou, en die, uh, die, die traditie wordt daarmee nu ook in ere hersteld. En uh, ja... Uh, wat ons betreft is, blijft het niet bij alleen deze keer. Dan gaan we dat uh, ook jaarlijks ja. laten terugkeren. Ook daar, uh, tijdmatig, staan twee tijden. Eentje om tien uur en eentje om half elf. Ja. Uh, ik neem aan dat vanuit het muziekpaviljoen daar... Uh, uh. Hoog geroepen wordt, ga naar het strand en vuurwerk kijken. Zeker, ja. En dan begint het vuurwerk. Het zou klopt. jammer zijn als... Uh... Nou, ik heb al genoeg mensen uh, hebben geïnformeerd waar het vuurwerk is bij ons. En hoe uh, laat het precies begint. Dus er zal er genoeg, uh, genoeg zijn. En, uh, ja, ja, nou, het is altijd leuk om te kijken. Maar het is altijd lullig als je heel veel Ja, dat klopt, klopt, klopt, klopt. Zondag... Ja... Komt dan, uh, nu al worden de Formule 1 auto's uh, gereden vanmiddag. Ja. En dan morgen nog een keer. Ja, uh, wat ik al zei, he, eigenlijk het programma van morgen is eigenlijk een beetje een spiegeling aan vandaag. Dus alle klassen die vandaag rijden, rijden morgen ook een race. Okay. Uh, dus ook de Formule 1's. Uh, ik zeg even uit mijn hoofd, en ik weet de eigenlijk niet precies. Mm. Maar he, dat vanmiddag rond, rond een uur of één uh, gaat de uh, historic Formula 1, dus zoals het officieel heeft, gaat dan uh, van start. En morgen ook nog een keer race 2. Ja. Dus, uh, ja. Ja. Ik kijk even naar de vlag, die staat verkeerd. Want eigenlijk moet die andersom voor de race in het dorp. En dan kan je daar ja. Ja. Uh, kan een ja. beetje ja. van meegenieten. Ja, ja. ja. ja. We, we kregen wel al wat, uh, wat belletjes uit Bloemendaal. <laughs> <Oeh>. <laughs> ja. Over het geluid. Ja. En dan denk ik, ja, misschien dat de wind inderdaad beter aan de kant kunnen staan. Want ja. we, we weten uit ervaring dat in Zandvoort daar heel veel mensen nog ja. niet was. Je kunt het alweer verbazen dat er nu al gebeld wordt over uh, dit soort dingen. Maar goed. Erik, even, nog even over de, de algemene opzet van het geheel. Bij Grand Prix denk ik, ja, ja Formule 1, maar het beperkt zich niet tot Formule 1. Nee hoor, nee. Grand Prix zijn meerdere klasses. Nu wel, ja. Kijk, uiteindelijk, zeg de, maar, de, de, de, de, de, de historische Formule 1 race, uh, yeah. dat is natuurlijk wel het hoofdprogramma. Ja, ja. Dat is eigenlijk de, wat vroeger de grote prijs voor de Grand Prix, ja. uh, dat zijn die auto's. En, uh, maar inderdaad, er zijn veel meer andere auto's, hè? ook klasse's die onder de Formule 1 uh, opereren. Ja. Bijvoorbeeld, zoals bijvoorbeeld Formule 2, uh, Formule Junior, uh, die zijn er ook allemaal. Nou, ja, in die rijden in die klasse's. <laughs> ja. Uh, mm, Formule 1 auto's, hoeveel hebben jullie er op dit moment? Uh, nou, uit de modernere uh, versie zeg maar, vanaf begin jaren 70 tot uh, midden jaren 80 zijn er drie, 23 in dat veld. Maar dan hebben we ook nog een klas van de jaren 60, dat zijn er ook uh, 25. En dan hebben we ook nog een van zeg maar, voor de oorlog tot een beetje eind jaren 50. Ja, ja. En dat is ook weer een vol veld. Dus ja, mm -hmm. bij elkaar zijn er wel zo'n 75 tot 80 Formule 1 auto's, denk ik. Ja, op dit moment in de, de, de uh, 50er, 60er jaren had je Lotus, BRM ja, en, en, en Zenit. zijn dergelijk. er al. al. En ja, die zijn er ook. Ja, dat Cooper, is echt de historie, ja, ja, ja, ja, ja. Die, ja, die, ja, die Coopers. Ja. Uh, oh, geweldig. Die, die mooie groenauto's. ik denk auto's. dat die auto's zullen vanavond ook wel door het dorp gaan rijden. Want uh, kijk, die modernere die, die zijn te laag, helaas. Ja. Uh, dus dat, uh, dat gaat niet. Ik, uh, ik heb zelfs van de week nog uh, donderdag nog een rondje gereden met de monteurs van uh, BMW Classic. Die wilden eigenlijk heel graag die Le Mans auto uh, door Zandvoort laten rijden. Dat had geweldig geweest ja. dat gelukkig, maar ja, die is helaas te laag. En we hebben niet veel hobbels in de, in de route, maar de, ja, al een klein, ja. uh, kleine zonk in de weg is eigenlijk al voldoende om die auto te laten vastlopen. Dus ja, dat gaat helaas niet. Het zou zonde zijn als daardoor een beschadiging komt. Overigens die route die is, uh, is, is leuk, staat ook in de Zandvoortse krant, ja. dus mensen kunnen kijken wat de route is. En uh, ja, het wordt natuurlijk een gigantische parade. En daarna zijn ze uh, te bezichtigen. Je mag ermee op je foto enzovoort enzovoort. Um, ik denk dat wij genoeg weten over uh, de historische Grand Prix. We ja, gaan dat uh, beleven. Uh, ga lekker naar het circuit of kijk lekker in het dorp. Het is een prachtig weekend uh, met mooie auto's. En uh, Erik wijs heel af. Bedankt, je hebt het hartstikke druk. Uh, wij spreken elkaar zeker nog dit weekend. Zeker weten. En genieten van, zou ik zeggen. Ja, en ik hoop dat de hele zon meegeniet. Dankjewel. Oké. Okay. Dank je. Ben, we zijn bijna aan het einde van het programma. Zullen we een stuk agenda nog doen? Doe jij maar even de agenda. Ik doe even voor de dag agenda. Ja, Oké, okay. spreek okay. later. Okay. En dat, die agenda die begint zoals de laatste tijd gebruikelijk met de tentoonstelling Anne Frank in het Zandvoorts Museum, nog tot eind december. In de Agatha Kerk is tot en met vandaag nog een zomerexpositie te zien, elke zaterdag, dus vandaag. Van 2 tot 5. Tot 31 augustus is tekenkunst naar Bart Frenay in Pluspunt te zien. Ook tot 31 augustus is er een duo-expositie van Jessie de Deugd en Tieners van Balraven in de Art Gallery in de Noorderstraat 1 in Zandvoort. Nou, we hebben natuurlijk de zandsculpturen waarvan er wordt gezegd dat die op 31 oktober weggehaald worden. We moeten het nog zien. Ik denk dat ze lekker blijven staan <laughs> tot een groot volgende evenement. Ja, ik denk het ook. Nou, de Historic Grand Prix tentoonstelling in het Sansons museum, waar we het net even over hadden. Die is nog tot 16 oktober de Grand Prix zelf. De Historic Grand Prix gisteren, vandaag en, en morgen, morgen... op circuitpark en vanavond in het dorp als de boys in town komen. Letterlijk. Dan hebben we nog een beachparty in de haven van Zandvoort vanaf half zes vandaag. En de parade in het dorp, zoals al gezegd. Wij gaan afstellen. Ja, kort, er wordt nog paal gezeten, er is vanavond muziek en er is vanavond vuurwerk. En dan gaan wij afsluiten. Ja, en we zijn weer terug in Zandvoort met ons vakantiereisje. Want, natuurlijk, that's the place to be. En uh, wij gaan daaruit. Uh, we bedanken Willem Bruijs, de Roosendaal, Gert van Kuik, Gerrie Rutte, Ben Zonneveld. Don En uh, we zeggen dag, dag. hoor.